Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nieuwe topman van de Wereldbank. Hij werd vorige maand voorgedragen door president Obama. De 52-jarige Kim is nu nog baas van een universiteit in New Hampshire. Daarvoor was hij chef van het VN-AIDS-programma. Hij volgt bij de Wereldbank Robert Zellig op. De keuze voor Kim was niet unaniem. Veel ontwikkelingslanden hadden liever iemand uit een ander werelddeel als topman gezien. Er waren ook kandidaten uit Nigeria en Colombia. De Wereldbank wordt van oudsher hergeleid door een Amerikaan. De topman van het IMF is altijd een Europeaan. In Schonebeek zijn 56 huizen ontruimd vanwege een gaslek. Ze staan in een straal van 100 meter rond de plaats van het lek. Dat is waarschijnlijk ontstaan bij de aanleg van een glasvezelkabel. Ruim 200 mensen die hun huis moesten verlaten worden opgevangen in een hotel in Schonebeek. In Amsterdam geldt een noodverordening vanwege het staatsbezoek van de Turkse president Gül. Aanleiding zijn de rellen van vorig jaar tussen Turken en Koerden in Amsterdam. De noodverordening geldt voor locaties die Gül bezoekt, zoals het Paleis op de Dam, waar koningin Beatrix de president morgenochtend verwelkomt. In totaal gelden op negen locaties extra veiligheidsmaatregelen. Er kan bijvoorbeeld preventief worden gefouilleerd. Gül komt naar Nederland voor een driedaags bezoek om 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije te vieren. Het concertgebouw in Amsterdam heeft bijna 9 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van jubileumaandelen. Daarmee kan onder meer het onderhoud van het gebouw worden betaald. Er zijn ruim 700 aandelen verkocht voor 12.500 euro per stuk. De kopers hebben geen recht op financieel dividend, wel krijgen ze muzikaal dividend, zoals toegang tot besloten concerten. De jubileumaandelen werden uitgegeven omdat het concertgebouw volgend jaar 125 jaar bestaat.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 luisteraars. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering, een live aflevering van uh, Golden C.F.M. En uh, mijn vriend Daan Lefferts is helaas niet aanwezig, maar mijn andere goede vriend Maurice, uh, die is wel genegen om de knoppen te bedienen, want ik ga dat niet doen, ik wil het niet doen, ik kan het niet doen en Mo die kan het wel. Dag je zegt, goed, je wil niet. Goedenavond Joop. Leuk dat je er bent. Hoe is het? Ja, redelijk wel. Nou, dat mooi. Je, met jouzelf, je ziet er ook weer patent uit uiteraard. Ja, ik ben er weer gewoon. Oké. Okay. Goed, goed. Uh, ik wil niet al te veel kwetsen vanavond, ik heb hele leuke muziek meegenomen. Allemaal nederpopnummers nummers die uh, goed gescoord hebben in die tijd. Dit was uh, in ieder geval Summertime van Brainbox, een hit uit 1969. En die hoorde ik toevallig eh, gisteren bij een goede vriend van mij. Ik denk, nou weet je wat, die neem ik gewoon lekker maandag mee naar Golden CFM. En dat heb ik dus gedaan en we zijn ermee geopend. We gaan de volgende drie nummers voor u draaien. Henk de Knife en de Jets, een hit uh, van uh, uit 75, is Guitar. King. daarna de outsiders uit 66 lying all the time en vervolgens shocking blue ja wat anders dan shocking blue uh, De Venus natuurlijk uit 69 Dat kan niet anders ja laat ze maar horen mo gaan we doen ja. It's the man I used to be, love is blind, you made a fool out of me, and then I, I felt for you, cause I thought that you loved me too, but you were lying, yeah, all the time. Tell you what we're gonna do. Yet yeah, this is the end of our story. You know it died without any glory. Cause you've been lying. Yeah, you're lying. It's in shocking blue natuurlijk. En met de grote hit van hun Venus uit 69 en nummer 1 gestaan in de Billboard Hot 100 in die tijd. We gaan door met uh, de Volledamse Cats natuurlijk. Uh, daar komt ze in ieder geval vandaan. Uh, What a Crazy Life I'm Living uit 1966. Vervolgens de oudste plaat die we vandaag hebben meegenomen en dat is Little Ship van de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf en daarna Golden Earring Daddy, Buy Me a Girl. En dat was er in de tijd dat het Golden Earring heette en niet ja, de Golden, Golden e Earring. Ja, Mo. Ja. Dat weet ik toevallig. Dat is historie, <laughs> hè? Jawel. Goed, uh, uh, laat ze me horen. Dat gaan we doen. We beginnen met de catch. flies when one has fun, want het schiet alweer aardig op. We hebben pas, uh, nou, zeven nummers gedraaid en ik wil nog even lekker doorgaan. Dus We, we beginnen... zijn alweer 24 minuten bezig. Ja, ja, ja, ja. We gaan door met Q65. Uh, Haagse groep met uh, I Dispice You. Een uh, behoorlijke hit in 66. Vervolgens the Super Sister, een lekkere harde muziek She Was Naked uit 70. En dan de Beverwijkse Bintangs met Traveling in de USA, ook uit 1970. Ja, de Bevenwijkse bindtanks waren dat Surfling in de USA uit 1970. We gaan naar de jongste plaat die ik heb meegenomen. Ja, ik zie het. Ja. Maar wel degene die zeker weten ook dood is. Honderd procent. Ja. Ja. Hij probeerde te vliegen en dat lukte er nee, niet. Nee, dat lukte er niet. <laughs> dan weet we weet u waarschijnlijk over wie we het hebben? Ja, het. uiteraard hebben we het dan over Herman Brood natuurlijk met zijn Wild Romans. En dan een van de mooiste nummers die ik eigenlijk ken in Nederland. En dat vind ik nog steeds Saturday night. Prachtig ja. nummer. Toch, Mo? Absoluut. Ja, ja, ja. Even jouw stopwoord wordt gebruiken. Ja. Ja, ja, ja. Goed, dan gaan we naar de Sandy Coast. Dat heb ik ooit gezien in een voorprogramma van The Earring. En dat was zo ontzettend goed. We gaan luisteren straks naar Top Punishment, Een hit uit 1969. En vervolgens als laatste van het blokje van 3 After Tea. Weel we there after tea uit 1968. Gezellige muziek bij Golden CFM. Live vanaf het Gasthuisplein. Hoek Kruisstraat nou. Ja, dat klopt. En wat een luxe is dit. Ja, voor jou hè. Ik ben gewend de vinieljaren woensdag en dat wil ik wel heel verspannen. Want aankomende woensdag bestaan we twee jaar. En dan en heb je het over... De vinieljaren op Juist. woensdagmiddag tussen twee en vier. Juist. Die ik met Ruud Jansen doe. En omdat we twee jaar bestaan zitten we live op een locatie. En dat is in de Halterstraat in Café 4 tussen twee en vijf. We hebben een uurtje erbij gekregen. Oh, kijk nou, dat is chique zeg. Dus, uh, Golden CFM luisteraars, jullie zijn favor favorieten van oude muziek en goede muziek. Heb je nog een mooie plaat? Neem hem me mee en kom aankomende woensdag vanaf 2 uur naar Café. Mag ik er 200 meenemen? Dat mag. <laughs> Past het in 3 uur tijd, denk je? Ik <laughs> ben <een bang> voor. <laughs> Goed, nee, uh, Maar je bent welkom, Joop. Neem wat leuks mee. Uh, ja, je weet dat ik op woensdagmiddag uh, training moet verzorgen. Uh, misschien dat ik heel even daarvoor langs kom, maar ik, dat kan ik niet beloven. We gaan in ieder geval door met, uh, met muziek van de Golden CFM. Dan uh, gaan we terug <laughs> naar 3 en Oh, sorry. Ja, nee, maakt niet uit. Het is ook helemaal geen probleem. Want ik vind het een heel sympathiek programma. Alleen een week of twee geleden. Denk ik, hey, wat is dit? Dit is geen... was geen. geen vinyl. Nee, het was de cd-dag. Ja, je Sam Sexton met de, de, de, Dat nou, was geen verniel in de studio en zang live. En, uh, en toch is dat zo dat je dat niet daar... Dat je dat dan doet. Maar goed. Ja, sorry. is de beslissing van Ruud. En dat, uh, dat uh, moeten we respecteren. We gaan terug naar 73. Uh, lyrics van Kayak. Uh, geweldige groep natuurlijk. Vervolgens uh, Wazed Words uit van Niemand Minder dan The Motions. En dan een Zen, dat een Amsterdamse groep met Get Me Down uit 1969. Jawel! blessing but these are wasted It seems that these are So these are wasted words, only wasted words. Oh Lord, let the good times come. Where's the end of the fight for freedom? It could turn out right, in all and all I hope and long that there'll be no. Wasted words, now wasted words Oh Lord, let the good times come Zen was dat, de Amsterdamse groep. Uit de tijd van de musical Hair. Ja, Mo, het uh, klokje van Gehoorzaamheid, dat uh, tikt alweer. Ja, dat klopt nog een paar minuten. Helaas, helaas, helaas. We nou, ik heb nog even een leuke natuurlijk. Ja, maar we hebben toch leuk veel, veel nummers gedaan. We hebben er geval 16 gedaan. We gaan er nog eentje doen. En dat uh, wordt dan. Uh, uh, tevens de, de, was dat de herkenningsmelodie van dit programma. Heel in het begin, het eerste jaar. Is dat zo? Ja, ja, ja. Okay. We hadden een mooie jingle van. Van gemaakt. Oh ja, klopt. En De technicus, de technicus. Uh, ja. Die... Ja. Ja. Ja. ja, dat was natuurlijk leuk natuurlijk, maar op een gegeven moment, ja, dat kost je toch weer een extra plaats en op het einde hadden we ook nog een jingle, dus dat hebben we toen maar afgeschaft. Laten we in ieder geval nog een keer gaan luisteren, want ik vind het een ontzettend leuk nummer, Spooky Days of, uit 1969 van de Swing Soul Machine.